Mark Hokke met het NOS Journaal. In Zweden is levenslang geëist tegen de man die in april vorig jaar in Stockholm met opzet op een menigte mensen inreed. Daarbij vielen vijf doden en veertien gewonden. Volgens de aanklager blijft de man, een Oezbeek, een gevaar voor de samenleving, zolang hij zijn houding niet verandert. De 40-jarige Oezbeek is de enige verdachte in de zaak...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 Welke steiger komt er nu van Paljazorf, Jeruzalem?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 Op elke stijger klonken Van Paglia's Jeruzalem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 Op elke steiger klonk een weer, Van Palias of Jeruzalem. Hilfer zijn drie bestond nog niet, maar ieder al zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een weer, Van Palias Jeruzalem.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 Yeah.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 Get smarter Zfm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 Het meest is, heb ik het meest gemist. De geur van je. Every So seven we are five. God to save him Daily Struggle She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you,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 Alright then. No. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rock -rock -rock rock don't bother cry. Lift up your head, lift it up to this guy, yo. -bye, the sky, yow. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a six-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says.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 stage